eerst eens even. het departement wil dat we een periodieke personeelsbeoordeling doorvoeren. Waar is dat voor? Dat schijnt een eis van de vakbeweging te zijn in het kader van het nieuwe ambtenarenreglement. Wat heeft de vakbeweging daarvoor belang bij? Dat iemand niet willekeurig ontslagen kan worden. Binnenkort komt hier iemand van het departement om dat toe te lichten. Ik ben eerlijk gezegd nogal verontrustend. Waarom? Omdat ze tegelijk een instrument in handen krijgen om de zwakste eruit te halen. Maar dat zie ik niet. Bovendien gaan die beoordelingen niet naar het departement. Die blijven bij de directeur. En dan zeggen ze straks tegen de directeur... dat hij tien mensen moet ontslaan. Zoveel is het nog niet. Iets anders. Ik heb van Bavelaar een overzicht gekregen van de kosten en baten van onze publicaties. Voor 1982 is dat 122.000 gulden... tegen een te verwachten opbrengst van 42.000... Daarop is de grootste post het bulletin, 24.000, oplekst 6.500. Ik uh, ben bang dat we daar problemen mee krijgen. Dat is een verouderde raming. Nou, dat begrijp ik niet. Die raming is gebaseerd op de kosten in 1981. Mm -hmm. We hebben voor dit jaar het zetwerk in huis gehaald, net als bij de volksverhalen. Dat doen nou. zand, grond en kraai nu, dat scheelt de helft. Daar weet ik niets van. Dat heb ik met je besproken. Wanneer was dat zo? Oktober, begin november. En uh, heb je dat met de rode besproken? Natuurlijk. Maar dan kom je nog de helft van het bedrag tekort. Daar heb ik na de laatste directeurvergadering met Meter over gesproken. Het hoogbureau is tevreden wanneer een derde van de kosten gedekt zijn. Goed. Um, ik heb ook nog iets. Mm -hmm. Frits Bloembergen heeft mij gevraagd hoe groot de kans is dat hij hier kan blijven. Echt. Anders wil je gaan solliciteren. Klein. Ik zou het verdomd jammer vinden in de eerste plaats omdat hij heel goed is. Hmm. Maar bovendien, dat is geen ander, de weg in de archievenwet, en uh, ik ben geen historicus, hmm. terwijl we steeds meer die kant op gaan. We zitten nog altijd met dat structurele tekort van 62.000 gulden. Ik hoor net dat de Vries deze zomer met de FUT wil gaan. Ik zal blij zijn als we die vacature mogen vervullen. Hey. Gaat de Vries met de FUT? Nou, dat iets met de ziekte van zijn vrouw te maken te hebben. Ja, die heeft astma, hmm. maar. Waarom zou die vacature eigenlijk vervullen? Nou, we moeten toch een telefonist hebben. Dan gaan we Wichtbol toch al doen. Het enige wat Wichtbol opdoen is koffie en thee schenken. De rest van de dag zit hij mannetjes te lezen. Dan kan ook al naast telefoon telefoontoestel gaan zitten. Dat betekent dat hij voortdurend om moet lopen? Nou, dat je een doorbraak maken van de loge in de keuken. Ik betwijfel of dat kan. Tuurlijk kan dat. De Bruin deed dat ook. Maar deze man is altijd ziek. Dat probleem heb je toch? Ik zal er eens over denken, maar voor het probleem Bloemberger maakt dat geen verschil. Waar wordt hij nou ook weer uit betaald? Uit het uh, zieke geld van Asjes. Hmm, hoe staat het daar eigenlijk mee? Moeten we voor die man niet eens een herkeuring aanvragen? Dat doe ik niet. Daar voel ik niets voor. Dat moet hij zelf maar doen als hij dat wil. En je weet ook niet wat de prognose is? Ik heb niet de indruk dat er verandering in zit. Maar ja. daar gaat het juist om. Hij mag nu van de RGD twee uur per dag werken. Als ik Bloemberg de toezegging mag doen dat hij op die resterende zes uur kan blijven zitten... en dat de plaats voor hem is als hij ooit afgekeurd wordt... dan is dat voor hem waarschijnlijk genoeg. vraag eerst eens wat de prognose is. Als ik niet weet wat de prognose is, hoef ik aan zo'n gesprek niet eens te beginnen. Goed. Ik zal zien. Mag ik die, uh, die circulaire houden? Ik heb vijf exemplaren. Het is niet geheim. Ik zal er in de instituutsraad mededeling van doen. Die meerjarenramingen, waar we het gisteren over hadden, wanneer moet je die hebben? dat heeft geen haast. Denk er alleen omdat we geen prijscompensatie meer krijgen, zodat je moet bezuinigen op je activiteiten. zien. het lijkt me goed dat jij die het eerst leest. Dit is het begin, hè? Volgens Balk komt dit van de vakbeweging. Hij zal hem in de instituutsraad brengen. Ik zal het eens dus aan de vader van Henk vragen. Doe dat. Heb je nog gedacht over de commissie Pastoers? Ja, maar dat doe ik niet. Ik vind dat ik al genoeg voor de afdeling doe. Dan zou ik het dan Ad vragen. Hm. Hoe gaat het nu met je lezing? Dat gaat. Waar gaat het nu over? In ieder geval over de eerste aflevering van de Europese atlas. Ik probeer aan te tonen waarom de hypothese waarmee Zijner werkt ondeugdelijk zijn. En ik denk dat het me wel gaat lukken. Maar zou je dat nou wel doen? Waarom niet? Aan de atlas ontlenen we toch ons bestaansrecht? Dat is de vraag. En als het de vraag is, kun je het antwoord beter zelf geven dan dat je dat door een ander laat doen. Maar ik ben er nog niet uit. Ik ben nu bezig met 17e, 18e eeuwse ...kuurboeken door te zien. Dus, um, hmm. nou, jij vraagt het aan de vader van Henk? Linksom! Vandaag verstrijkt de termijn binnen in oorspronkelijke planning... ...de bibliografie de uiterlijk gereed zou zijn. Dat, is niet uiterlijk gereed zijn. Dat is niet gelukt. Dat is niet gelukt. Hmm. Dat is niet gelukt. Dat is niet gelukt. Dat is niet Lukt. Dat is niet Lamlendigheid, onvermogen, Lam, onmacht, Lamlendigheid, ik laat me er niet over uit in het openbaar onmacht. nog onder vier ogen. Lamlendigheid, onmacht, Daarbij spreek ik dan onmacht. niet eens over Richard. Privé heeft hij een heel slecht onmacht. jaar achter de rug en ook in zijn werk onmacht. heeft hij niet goed gefunctioneerd. Lamlendigheid, onvermogen, onmacht. ...lamlendigheid, onvermogen, onmacht. Uh, Jaring. Dag Maarten. Ik heb een brief van Freek gehad. Just. Vandaag verstrijkt de termijn... ...waarbinnen in de oorspronkelijke planning... ...de bibliografie uiterlijk gereed zou zijn. Dat is niet gelukt. Lamlendigheid, onvermogen, onmacht. Ik laat me er niet over uit... ...in het openbaar nog onder vier ogen. Daarbij spreek ik dan nog niet eens over Richard... Privé heeft hij een heel slecht jaar achter de rug en ook in zijn werk heeft hij niet goed gefunctioneerd. Wat doen we daar nou mee? Niets. Nee, het lijkt me ook het beste. Zolang Balk of de commissie geen alarm slaan. Um, iets anders is dat het departement wil dat we ons personeel gaan beoordelen. Dat is heel vervelend. Ja, Balk brengt het in de instituutsraad, maar dan weet je er wat van. We praten er nog wel over. Rechtsaan. Dag Bart. Dag Maarten. Weet jij waar Ad is? Hij zei dat hij boven ging zitten. Boven. Ha, ik kan er boven. Jij zit hier. Dag <laughs> Nou. Ad, Sien wil niet in de commissie pastoors. Zal ik daar wel in gaan zitten? Hm, graag. Wat willen ze nou eigenlijk echt? Ik denk dat volkstaal deze etage wil hebben... en dat de commissie is ingesteld om de weg te bereiden. Dus dan zijn wij deze kamertjes kwijt. En het kamertje waar Carla Turp nu zit. Ja. Ad, heb je wel eens gehoord van het tijdschrift NortNuit? Ze vragen me om een artikel over de geschiedenis van ons vak. Jij hebt toen een geschiedenis van het volksverhaalonderzoek geschreven. Maar dit zou ook niet kunnen. Wie kan het wel? Vraag dan buiten, rust het maar. Ja, dat wordt een autobiografie. Het beste is alleen dat ik langzamerhand omkom in het werk. Dan doe je het niet. Je kunt niet overal nee op zeggen, maar. Ik zal er nog eens over denken. Bart, hoe gaat het eigenlijk met je oog? Goed, dank je. Maar heb je. ook je indruk dat er enige vooruitgang is? Nee, dat heb ik niet. Wat is de, de prognose nou eigenlijk? Waarom vraag je dat? Dat interesseert me. Vind je soms dat ik mij moet laten afkeuren? Nee. Ja, dat weet je ook wel. Ik heb toch het gevoel dat er iets achter zit. Nee, er zit niets achter. Toch heb ik dat gevoel. Joop, heb je nog een kop thee voor me? Altijd. En anders maak die wel. Oh. Is je lezing af? Ja. En? Vernietigen, zeker. En Dank je. Behoorlijk. Wat is nou de denkfout? Daar gaan we weer horen. Als jij nou als je mond hield, Frits. Uh, er zijn een aantal denkfouten. Een aantal. Maar, maar de belangrijkste is dat... ...in ieder geval in Noordwest-Europa... In elke plaats maar één jaar vuur zijn geweest. Omdat dat nu zo is. Meestal tenminste. Ja. Het is verdomd moeilijk. Om je daarvan los te maken. Maar als je de keurboeken doorneemt. Dan zie je dat er tot in de 18e eeuw. In elke plaats een heleboel vuren waren. Heel oh. ja, doe maar is dat niet ontzettend stom? Ja, dat zou ik nou, ook stom. zeggen. Je kan een zuinigheid niet zeggen dat hij stom is. <lacht> hij, hij is er eer getrapt... ...omdat het kaartbeeld zo suggestief is. Ja, zeg maar wat. Ik zal die kaart er eens bij halen. Uh, waar leggen we? Op de tafel. Wel ja, en mijn tafel ook nog maar even ontruimen. Kijk, hier. Hm? Het grootste deel van Duitsland... En in het oosten van ons land heb je een groot, compact gebied... waar in deze eeuw alleen een paasvuur was. En langs de randen, bij ons en in Sleswig-Holstein... vind je verspreid wat resten van een mijvuur. Nee. Nee. Nee. Nee. Voor Zijner ligt de conclusie voor de hand... het paasvuur heeft het mijvuur verdrongen... en omdat we daarvoor geen schriftelijke bewijzen hebben... neemt hij aan dat dat voor de schriftelijke overlevering is gebeurd... ...en dat het paasvuur een gekerstende vorm van het heidense mijvuur is. Nou, dat vind ik toch wel stom hoor. Maar hoe leg je dat nou? Want die resten van het mijvuur kunnen natuurlijk net zo goed rudimenten zijn. Ja, ja dat, dat, dat wil ik ook zeggen, ja. Dat kan ik ook niet weerleggen, maar het is wel opvallend... ...dat je ze tot in de 18e eeuw naast elkaar aantreft... ...en dat de autoriteiten zich tegen beide keren omdat er bij allebei ongeregeldheden plaats hebben. Mm. En niet omdat het meivuur heidens is. Mm. Ik suggereer dus dat er een selectieproces heeft plaatsgehad. Een uniformering, wat typerend is voor de 19e eeuw. En dat het paasvuur daarbij geprofiteerd heeft van het paasfeest. Dat is goed zeg. De moraal is dan natuurlijk mm. weer dat je zo'n kaart als een momentopname moet beschouwen. Oh, yeah. En dat je daarnaast historisch onderzoek moet doen. En nou hebben we wel weer genoeg gelopen God, wat ben ik blazen. Morgen. Thee of kaffee. Thee bitte. Und en ei bieden. Gekocht, of gebakken? Gekocht. Goed u geslapen, Maarten? Zwaar. Jij? Ja? Goed. Ik slaap altijd goed, zoals geweest. Waarover spreken ze ooit, koning Over volkskundige karten und das reconstrueren culturele processen. Een thee en een ei. Dank